...die ochtends vroeg langs de weg werden ontdekt. Waarschijnlijk zijn er 43 in de drugsbendes. Deze week werden in Guadalajara 18 onthoofde lichamen gevonden. President Calderon verklaarde in 2006 de oorlog aan de drugskartels. Sindsdien is de strijd van de kartels onderling en tegen de overheid geëscaleerd. De drugsoorlog heeft tienduizenden Mexicanen het leven gekost. In Maastricht is een kilo cocaïne in beslag genomen. De politie onderschepte op twee plaatsen een postpakket. In elk daarvan zat een halve kilo cocaïne. In verband met de zaak zijn een vrouw uit Curaçao en een man uit Nigeria opgepakt. De drugs en de verdachten werden opgespoord door het speciale drugsteam van de Limburgse politie... samen met de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA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 Mijn naam is Benno en Welkom bij dit programma Peaceful Radio, aflevering 777. We zijn begonnen weer met een gloednieuwe CD. Het is dus bijna elke week wel raak. En dit keer is het uh, Petra Eichstedt. Uit Duitsland, die met haar CD My Own Little World de spits al We gaan verder met uh, Tim White en Joe Paulino. En uh, Tim speelt bamboe sitar, gitaar, daar heb je hem al, de sitar. En Joe piano, synthesizer, percussions. Hun CD inhale slowly. Veel plezier. رضيت افهمها و تفاجئ الاضرار حاسين Zijn de diner, we doen er altijd op keer rijden. En de I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm fil to Muziek van Terry Oldfield. Met Celtic Spirit. Terry Oldfield. Die samen met zijn neef Mike Oldfield. En de wat oudere onder ons. die kennen dat nog wel. was destijds ook een poplegende... Mike Oldfield. ze hebben samen een CD gemaakt. Ja, kan gebeuren. We gaan naar de laatste. Muziekstuk in deze aflevering van Peaceful Radio 777 Healing Music by Sacred Spaces Zo is de titel van het werkje Music for IKEA by Brainscapes Oftewel Elena Canasi De sympathieke Amsterdammer die ons altijd weer prachtige muziek brengt Graag tot straks aan de andere kant van Nieuws voor nog een uurtje Muziek.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 Klokkenluiders krijgen in het wetsvoorstel van de SP juridische en financiële bescherming. Voor hen wordt er een onafhankelijk orgaan opgericht, het Huis voor Klokkenluiders. De organisatie wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Die kan bij meldingen door klokkenluiders ook onderzoek doen. Bij de deelstaatverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen heeft de partij van bondskanselier Merkel veel stemmen verloren. De CDU komt volgens voorlopige uitslagen uit op ruim 26 procent. Dat is zo'n 8 procentpunt minder dan twee jaar geleden... De sociaal-democratische SPD blijft volgens een doorrekening van de eerste uitslagen de grootste partij met 39%. De liberale FDP, waarmee Merkel de landelijke regering vormt, heeft de kiesdrempel van 5% gehaald. Ook de Duitse Piratenpartij haalde genoeg stemmen om in het de deelstaatparlement te komen. CDU-lijsttrekker Norbert Rutgen heeft inmiddels zijn vertrek aangekondigd. In het zuiden van Jemen zijn zeker 30 Al-Qaeda-strijders gedood, claimt het regeringsleger... Overheidsvliegtuigen, overheidsmilitairen bestookten met steun van gevechtsvliegtuigen en zware artillerie stellingen van elkaar.